Uh, in ons dagelijks leven, wat, wat betekent dat wat hij zegt? Ja, die twaalf apostelen die komen, moeten een boodschap brengen wat je zo vertelt. Hoe kunnen we dat zien in het dagelijks leven? Wat denk je? Zo so dat die apostelen, dus die krachten die in de mens zijn, die de ketter bekleedt, de gezanten van Yeshua, dat die brengen de boodschap aan de mens. Eigenlijk elk moment brengen ze de boodschap aan de mens, brengen ze de shalom aan de mens. En de taak is van ons, van iedereen van ons, is om telkens waardig te zijn, om de, de, de boodschap, de shalom, ...van hen te ontvangen... ...als wij niet waardig worden... ...gezien... ...dan schudden ze gewoon hun... ...voeten... ...af en... ...verlaten en dat licht komt niet... ...in ons... ...omdat er geen overeenkomstregenschappen zal zijn... ...en wij blijven dan in de toestand... ...dat... ...waardoor, waarbij wij... Uh, ...kunnen nog jaloers zijn... Op, de lot, op het lot van Sodom en Homo. Dat betekent. In zo'n toestand verkeren we dan. Al, al zijn we niet bewust daarvan. Dat wij die vrede. Niet ontvangen. Maar blijven in onrust. Onnodige onrust. En eh, oorlog binnen zichzelf. Maar dat alle. Onze krachten, scheppende krachten, ons leven wordt verschuurd door allerlei uh, dingen die wij, die wij tegenkomen. Als we die vrede van die twaalf, van die laze, niet ontvangen, van deze, die dat niet waardig is, zoals je zo dat zegt, niet ontvangen. Dat betekent dat wij steeds moeten opletten, op goede manier. Opletten dat wat wij doen, op welke manier wij kijken, op welke manier wij um, voelen, wat wij doen. En opletten betekent gewoon uh, um, waken. Dat betekent, waken over je soort. En oh, je soort vinden we overal op welke, in elke gedeelte van ons. Dat wij waken op welke manier wij dat doen. Dat wij niet laten het ons verschuren door dingen die, die vernietigend zijn. Die van ons, de, onze krachten afpakken in plaats van dat wij shalom verkrijgen. De hele bedoeling is van de mens om tot een hoogte te komen, tot een toestand te komen, dat de mens een ware shalom ontvangt. En niet steeds uh, verlangen naar dit en dit en dit en dat en dat en alles. Naar alles kan een mens verlangen als hij verlangt, als zijn verlangen is omwille van het geven. Duidelijk. je kan alles ontvangen wat je omwille van het geven, maar dan, de omwille van het geven betekent, altijd corrigeren jezelf in verbondenheid met Yeshua. En zijn twaalf apostelen, zoals hij dat zeggen, zijn twaalf gezanten die in de mens zijn. Dus goed kijken, hoe te kijken. Daarom, ook bij het kijken moet je altijd opletten... dat jij ziet iets moois daarom in het jodendom. Ja, zoals het aan jodendom gegeven waren. de overlevering. Maar het komt uit het geestelijke. Dat als iemand kijkt naar uh, iets moois... je ziet bijvoorbeeld uh, wat er ook is. Een boom... Een vrouw, een man, uh, een product, iets moois, een appel of zo. Maar die moet eerst zeggen de zegen. Om niet verle om niet direct van de ogen zien en direct het hart wil. En dat betekent dat het hart direct gaat uh, uh, verpachten zichzelf eens aan, bevuilen zichzelf met iets wat buiten de mens de, de kelin van die mens is, en dat ga je dat waarnemen, ga je dat hangen er aan, wat iets wat absoluut niet jouw niet jou leven is we kunnen nooit ons verbinden met de ander van buiten absoluut onmogelijk is al het mooie culturele aspect van liefde zoals het hier wat wij op aarde zien, dat het is allemaal een erg mooie fantasie, een mooi beeld en natuurlijk geeft wel een caché aan het leven, etc. Maar het is niet de liefde zelf. De liefde kan alleen zijn de liefde voor Yeshua. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. En dan kan je jouw vrouw lieven hebben, je kan jouw hondje lieven hebben, je vrouw lieven hebben, alles kan je dan lief hebben. De hele mensheid moet je dan lief hebben, maar alleen door. Jouw verbondenheid met de shalom die jij on, ontvangt van de, door de wetten van het koninkrijk der hemel na te leven. Want de wetten van het koninkrijk der hemel zijn de wetten van het geven. Terwijl wij zijn de wens om te ontvangen. Wij zijn oorlog. Wij zijn uh, vernietiging. De mens in zichzelf vernietigt. Kijk nou en voordat de mens volwassen wordt, wat allemaal meemaakt. Drugs, drank, prostitutie. Uh, of dat echte prostitutie is of een uh, uh, bedekte vormen be met allerlei. Zoveel so krachten gaan wij verspillen aan het uh, pro proeven van, van de wereld. Want het is allemaal menselijk een mens kan, niet, kan je niet daarvoor uh, kwalijk nemen maar het is de wens om te ontvangen geen andere manier om eruit te kruipen allerlei kunstmatige kunstmatige vormen van uh, meditatie zijn alleen maar drugs, geestelijk is net als drugs het is ook een vorm van drugs men ziet, men gaat een, een, een iets, men maakt van de wereld iets, een beeld wat er niet is en men gaat in dat beeld geloven. Duidelijk. En boeddhisten maken van de, wereld, van, de, van de wereld hun eigen beeld met hun eigen tafereel van krachten. En dat gaan ze van binnen zien. En dat wordt hun God. Duidelijk. Chinezen maken ook van hun taai of al die andere dingen. Maken ze hun eigen beeld van wat de werkelijkheid is. En dat gaan ze ook bidden eraan. Dat wordt voor hen God. Ja, dat is. Indiërs, doen het ook op hun manier. duidelijk. Ook Joden hebben ze, de enige God hebben ze gezien. En ze hebben aan hen, aan hen is het ook, hij, eh, hij heeft zichzelf geopenbaard. En toch hebben ze hem verruild voor de menselijke tradities. Ik. Vind je daar bij hen God? vergeten maar. Het zijn allemaal tradities. Dat is wat ze in wat ze leven. Terwijl aan hen... Alleen aan hen werd het God... Als een hele volk... Aan een hele volk werd hij... Aan hen onthuld. Iedereen heeft hem gezien. Tot aan een dienstmeisje toe. En zij hadden meer gezien... Dan Jegeskel zo staat geschreven. Dan de Jezekiel... Die de derde tempel heeft beschreven. Zo'n kracht... hebben Ze dus hebben, hadden dat gezien... En gewoon misbruiken ze dat, gebruiken ze dat voor allerlei wetenschappen, allerlei andere dingen. Ze gebruiken dat om professor te zijn, om, om Nobelprijswinnaar te zijn of iets anders. In elke opmerking, overal. Of anders doen ze gewoon, gebruiken ze dat alleen traditie. Alleen traditie, niets anders. Dat is. dat is dus wat zo ons vertelt. En. Niemand kan ontlopen om deze shalom van Hashem te ontvangen, want Hashem is shalom. En de mens moet ook overeenkomen overeenkomende regenschappen. De hele doel van de, van de mens om hier op aarde shalom te brengen, hier shalom. Om hier te ervaren shalom. En dat is, dat kan alleen maar in verbondenheid met de wens om te geven. zestin <tries> Inei anohi sholiyah ethe ki shlokh kvas kwasib. ben zeyvi de volgende regel Lachen heyu arumim kanachim utmim kayonim Kijk, alles wat hij zegt zijn de krachten waarmee hij uh, uh, laat die twaalf uh, in overeenstemming te komen, overeenkomst te komen met de krachten van de ketter. En ook wij hier, als vier stadia, kunnen ook hier leren om steeds ons uh, aan te passen aan wat hij aan hen vertelt. In een Anochi, zoals het hem ziet, ik ik zend jullie die scholokwas als uh, als het zenden van alsof ik zend uh, uh, de schapen ben zeven als het zenden van schapen tussen de wolven. Kijk hoe hij geweldig dat zegt. Dus jullie zijn als, als zendelingen, als schapen tussen de wolven. Lachen, hayu aromim, daarom wees slim. Kanagashim, als slangen. Slangen, slim. Utmimim, let op, en eenvoudig, ja, en eenvoudig als Kijk, je neemt als uh, duiven. Als duiven. Kijk, hoe geweldige krachten moet de mens in zichzelf hebben. Ten eerste. Dat jullie zijn de wens om te geven. Ja, in elke mens hebben wij de wens om te geven die lichter is naar krachten. Veel lichter dan de wensen de wens om te ontvangen voor zichzelf. In de mens dus ook, de hoge krachten in de mens, die zijn ook net als uh, scha schapen. De wens om te geven is zwakker bij de mens. En men kan niet anders, de, de wolven in de mens, die zijn krachtiger natuurlijk, dan in de wens om te ontvangen voor zichzelf. Nou, wat hadden Joden bedacht vroeger? Ze hadden gezegd, zo, oké, okay, wij, zijn, wij, zijn, wij zijn schapen, we gaan niet naar de wolven. Later, de hele wereld was wolven, want de hele wereld de hele was, als het ware, in hun voorstelling, de hele wereld was de wens om te ontvangen voor zichzelf. Toen de Joden de eh, Torah hebben ontvangen, toen voelden ze wel dat zij zijn net als zij zijn hoog. zij zijn uh, dicht, dicht bij de schepper. Maar de hele bedoeling is dat ook de wolven uiteindelijk doordrongen moeten worden door de kracht van de, we de wens om te ontvangen. Moet ook doordrongen worden door de kracht van de wens om te geven. Duidelijk. De hele schepping moet uh, het licht ontvangen op zijn eigen niveau. Ja, net zoals beeld wat de, de, uh, wat de profeet zegt, dat weet ik, Martje Koen, dat, dat de, de, de wolven en de schapen, en ze zijn naast elkaar en naast elkaar en iedereen heeft een eigen functie en uh, niemand meer valt de ander aan. De een is een schaap, de ander is een wolf zo uh, so zijn er vele andere dieren die elkaar dus niet zullen aanvallen, betekent geestelijk gezien, dat al deze krachten zijn in de mens. Dus in de mens eigenlijk kunnen we zien, dat in de mens zit de hele natuur. Dus de mens in de mens zitten alle volkeren der wereld, zitten, de krachten van alle volkeren in der, in de, van de wereld zitten in de mens, maar in de mens zitten ook, en de mens is geschapen op de zesde dag toen alles is geschapen, de dieren waren geschapen, alles was al geschapen dus in de mens zitten ook de krachten van alle dieren die, die, die, die in de wereld ze waren, zijn of zullen zijn, ja of niet, iedereen begrijpt het, want, want de mens is uh, later uh, geschapen na de dieren na de het na dierenrijk Dat betekent een niets verdwijnt in het geestelijke dus alles wat daarvoor werd geschapen kunnen we vinden terug in de mens dus in de mens zitten eigenlijk alle krachten van het dierenrijk en dat is wat hij zegt dat, eh, ik heb jullie gezonden als eh, schapen tussen, de, tussen, tussen wolven dus hoe moet je dan jouw gedrag als schapen tussen volven. dan moet je een bepaalde kracht opbrengen, op de manier, dat jij niet, aan de ene kant, niet ten prooi valt, aan hen, en aan de andere kant, dus niet ten prooi valt aan hen, dus niet hun wegen, hun wegen, nabotst, dus ga doen als zij dat doen, en niet laat jezelf opvreten door hen, en niet gaan, een wolven schaap schaap nee wolf, schaap in wolfskleding worden of, de, of gaan sleren dus de wegen de manier de wegen van de wolven nee, dat moet je niet doen kijk aan, aan het gedrag kan je ook zien wie wie, wie, wie is kijk bijvoorbeeld een Jood, echte Hebraïer, kan niet als wolf zijn. Als je ziet een hebreer die dan zichzelf, die zich gedraagt als wolf, betekent dat dit van binnen echt een schaap is, want het hele volk is een schaap. Schapen. Schapen betekent, uh, Yeshua was de hoogste schaap, de, de lam, die zichzelf overgaf om, um, om willen van de schepper, om... De wil van de schepper te, vo te volbrengen. Het hele volk is daarvoor bestemd. Het hele volk Israël. Ja, dus als, als je ziet iemand die dan zo'n verschrikking ondergaat. En dat kan je dan natuurlijk zien ook in hen. Uh, in dat volk ook kan je dat zien. Alle dingen. Ze hebben dat allemaal ook geleerd van alle andere volkeren. Ja, ja, verkrachten. Dat is absoluut niet Joods. Niet absoluut, als Israël. Staat ook in de Talmud. Als Israël verkracht. Israël, iemand uit Israël pakt een andermans vrouw en verkracht haar. betekent dat jij moet wel even moet goed uh, kijken in zijn uh, schudden, in schudden zijn genealogische boom. En dan kan je vinden dan een gooi. Want de Jood zelf, Israël, zal, ze zal niet een andere vrouw zo'n pakken en haar verkrachten. Want dat zit al in dit, de Torah. Zij hadden de schepper gezien de Torah. Door, was doordrongen door, het Jood, door de Joodse geest, en ze kunnen dat niet meer, ze kunnen wel natuurlijk fysiek dat wel maar de geest is krachtig dat ze dat niet, het behoort niet bij de eigenschap van Israël om zoiets te doen of iemand anders om te brengen oorlog is een oorlog misschien, maar ik bedoel om, om om te brengen, om eh, kwaad te doen het is niet het, niet, het is eh, is de eigenschappen van Esaf, maar niet van, niet van een man, iemand van Israël. Duidelijk. Ook een Joodse vrouw kan, uh, als het echt een echte uh, Jodine is, als het echt uh, komt af, stamt af van Sarah, zal nooit uh, zichzelf ertoe brengen dat zij uh, een leenvrouw wordt. Het zit niet in de aard van het volk. Want zij hebben, hebben de schepper zelf gezien. Ja, tot aan het uh, dienstmeisje toe. Dus als je dat ziet, zoiets, so dan betekent dat het, dat het, jij moet het schudden haar boom, dan zie je dat het allemaal, dat die mens is niet behoort niet bij Israël. Zo so hoog uh, heeft de schepper dit volk bestemd, en zo'n geweldige opgave gaf hij aan dat volk om dat uit te dragen en om altijd schapen te blijven. En niet, en, en niet zichzelf te manoeuvreren en eh, tot wolven buiten van buiten, tot vol, een wolvenvacht een aan te nemen. Om zichzelf te bedekken met wolven. Met wolvenvacht. Dat is dan, of, of wil jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat is absoluut uh, uh, niet, uh, uh, absoluut discrepantie en regenschap. Dus als je dat ziet, is het een verschrikking wat uh, uh, eigenlijk heeft niets te maken eigenlijk, met het volk Israël als uitverkoren volk. Dat is wat hij zegt ons. Maar wel, hoe moet het dan zijn als je schaap bent? Als je Israël bent. De, de, dat we, jullie moeten Israël zijn. Dus hij zegt tegen die twaalf apostelen. Jullie zijn als Israël gestuurd, tegen, gestuurd aan de volkeren der wereld. Die wolven zijn. Dat betekent geestelijk gezien. Ja, in welke mensen hebben we precies dezelfde e e indeling. Dus jullie, hoe moeten we jullie, jullie als schapen? hoe kan je dan een schaap overleven? stand houden, te midden van de wolven, hoe? En dan geeft je ons geweldige tip, Yeshua, let op, hij zegt ons, uh, daarom zegt die wijs, slim, slim betekent als als als, nagers, als een slang, als slangen moet je dan uh, wijs zijn, aan de ene kant moet je als slangen zijn, Slang betekent dat jij moet slang moet je met je kopje moet je goed werken op de manier dat jij laat jezelf niet verleiden door de wolven. Daarom moet je erg, erg uh, uitgekend zijn. Maar aan de andere kant moet je zijn timim, zoals uh, het van het woord tam, van het woord zoals uh, over gezegd wordt ook van, uh, van uh, Jacob. Van uh, Abraham, van uh, Noor. Tamim. Tamim betekent volmaakt en eenvoudig. Eenvoudig, volmaakt in eenvoudigheid. Leerlijk. En omdat eenvoudigheid, de, let op, om dat eenvoud te behouden, heb je wel de slimheid nodig. Leerlijk. Om eenvoudig van binnen ongekunsteld te zijn. Tamim betekent ongekunsteld. Dus om, om niet om ongekunsteld te zijn, van, uh, moet je wel slim zijn. Eigenlijk omdat anders kan je dan ten prooi vallen. Dus betekent niet naïef. Dat ja, ten, ten, ten betekent eenvoudig, maar niet naïef. Dus in de hoge eenvoud, Hoge fout betekent dat je uh, aanhecht aan uh, de boom des levens. Aan... De, aan Yeshua, aan de wetten van uh, het Koninkrijk der Hemel, dan kan het nooit mis. Als je blijft hangen aan de wetten van het Hemel, dan hij leert hij ons op welke manier moet het zijn. Dus aan de ene kant moet je dan slim zijn als de um, slangen, en aan de andere kant moet je eenvoudig zijn als uh, duiven. Wat zijn die twee kanten waar Je zo aan, met hem, aan wat, waar je zo het over heeft? Wat denk je? Twee lijnen. Je moet werken in twee lijnen. Aan de rechterlijn ben je eenvoudig. Je verbindt jezelf met de schepper. Ja, met, het, met de wens om te geven. Met shalom. En dan word je eenvoudig. En eenvoudig als een duif. in de rechterlijn, Wanneer wij in de rechterlijn zijn, dan moeten wij voelen net als duif. Ja, die vliegt omhoog en die... Het symbool van vrede. Dat zegt ook, ja, duif is een symbool van vrede. Dat komt ook uit de Torah. Dus wanneer wij in de rechterlijn zijn, dan zijn wij eenvoudig. Ja, zoals wij dat zeggen. Dat. Net zoals een uh, koe... Ja, op een, op een, een wei staat zo'n te gras en zo'n zo gevoel moet je hebben. Geen intellect, intellect, intelligentie, absoluut moet je geen rechterkant, geen intelligentie. Gewoon eenvoudig en helder en ongekunsteld. Maar aan de rechter, aan de linkerlijn, in de linkerlijn moet je wel slim zijn daar. Je moet je wel slim zijn, waarom in de rechter en linkerlijn? Daar moet je wel, daar zit jouw ik, jouw ik, jouw. En daar moet je wel goed opletten dat jij, wat jij doet in de linkerlijn, dat jij in de linkerlijn heb je dan Chogma. In de rechterlijn heb je chassadim, Daarom moet je eenvoudig zijn, chassadim is een fout. Chokhma is wijsheid. Daar moet je erg voorzichtig zijn, daar moet je erg slim zijn dat jij daar ook niet ten val valt, dat jij het niet op, voor zichzelf gaat ontvangen. Want dan helpt jou niet jouw eenvoudigheid. Want dan, he, dan word je opgevreten door de wolven. Als je die twee, langs die twee, in twee lenen doet, en op twee voeten loopt, aan de ene kant ben je als, als een duifje, aan de andere kant ben je als een slang, dan zal je wel uh, wel uh, bestendig blijven tussen die wolf, tussen de wens om te ontvangen voor zichzelf. En langzamerhand zal ook, zullen ook de wolven zullen ook van jou dingen overnemen. Duidelijk, wolven. En zullen ook van kleur veranderen. Niet jij moet veranderen in een zwartenschap, maar de wolven moeten wel witte schap, witte, witte vacht kregen. Dus de wens om te geven, moeten zij wel, uh, stap voor stap door jou, zullen zij wel um, verkrijgen. wij We lachem, nibnei adam die de volgende regel im saru et chem Le Sanhedriot, Vayakou et Hem, Bashotim, Bechnesjotehem. Zeventien. Wees Shamrulahem en wees voorzichtig. Waak jezelf, neem Adam, van de zonen van Adam, dus van de mens. Voor normaal vertelt men van de mens, ja, van de mensen. Maar hij zegt ook Mibne Adam van de zonen van de Adam. Zij die gezonde hadden. Kiem Saru et hem want zij zullen jullie overleveren Las Sanhedrion naar hun Sanhedrin, naar, naar hun gerechtshoven. Vayakhu et hem en zij zullen jullie heezelen bachotim met uh, stoken bichnisjotei hem in hun synagoge. Het is wel letterlijk en figuurlijk, is het zo? So? Want tot nu toe doen ze dat, soms doen ze dat ook dat ze Letterlijk en figuurlijk. Ik heb jullie gezegd dat het geest... Dat het, uh, in één mens is... maar ook in, in het... In, in... het algemeen aspect. Dat zij... Uh, in hun synagogen... dat zij allerlei rare, rare dingen doen. Dat zij de mens die niet... Uh, voldoet aan... ja, aan hun... traditie... die afvalt, dat zij hem gijzelen. En nu natuurlijk is het, zeg je dat het niet zo is. Maar, het is wel zo. Tussen zich, tussen, onder elkaar, dan weten ze wel, de ander die ook, ook in dezelfde vacht zit, in dezelfde wolf is, dan houden ze hem om in één in ploeg van wolven te houden, dan uh, moeten ze wel nu en dan... hem lekker... een paar, paar slag geven om... die weer in een... in een wolven... in een wolven... De weer, ja precies om hen weer... Uh, gehoorzamen... aan die normen... die zij... hebben zichzelf gesteld... en waarmee zij zich... Uh, gescheiden... gescheiden hadden... van... De ware bron van het leven. 18. Kijk eens so wat hij zegt ook nog verder. En waak, dat de, waak voor de mensen. Zegt hij dat zij jou niet zullen uh, overleveren. Naar, dus, het is eigenlijk wat hij zegt ook. Is in binnen de mens... Is zijn dat de plaatsen waar de uh, concentratie van klipot is? Wat moet je zo zien: daar waar het Heilige uh, wordt uitgeoefend, het Heilige aangetrokken, daar zit ook de plaats van, van de klipot. En zegt dan zegt hij dan. Dat ze zullen jullie dan in hun synagogen, of in het, Sanhedrio, dat is precies hetzelfde Sanhedriot in hun gerechtshoven, dat is nog een, een ander woord, Sanhedrin, uh, hoge plaats, gerechtshoofd, daar zullen ze jullie uh, overleveren daar naartoe. Dat betekent, jij moet uh, bestendig zijn wat Jeshua zegt tegen alle aanvallen van de klipot die binnen de mens plaats zullen vinden. Je moet het, je moet het blijven, je moet weten dat het, het is geen, andere geen, geen manier, geen andere manier om tot mij, om, om um, tot het heilige te komen, om tot jou, tot shalom te komen, om al jouw klikilim tot shalom te brengen... anders dan, te, dan door het verdragen dat. Dat zullen zij zullen jou... naar, naar jouw gevoel, naar jouw innerlijke krachten... zullen ze jou overleveren naar, naar die gerechtshoven van hen. Naar al, die traditioneel, naar de, al dat traditioneel denken van de mensen... Van allerlei uh, aard. En zij zullen jou slaan betekenen. Want jij wil jouw enige weg volgen. Jouw persoonlijke geestelijke ver, on, uh, vervulling. En zij zullen wel tegenwerken. Al die krachten in de mens die, die willen graag. Uh, die leren jou dat het makkelijk, de makkelijkste weg is om. Jezelf. In, met andermans uh, ideeën te verbinden. Het is dus makkelijk altijd om geleid te worden door, door een of een andere uh, baard. Eigenlijk. Dus dat is altijd gemakkelijk en altijd de mens valt altijd een prooi dat hij zegt nou, dat was iemand die heeft hem verteld en was een grote profeet en dan iedereen hangt aan die profeet. Eigenlijk of een baar, dat bedoel ik, niet profeet, maar een baar. En dan iedereen hangt eraan, overal hangen de prof, de, weet het, ik bijvoorbeeld bij een orthodoxe thuis, overal dan zie je dan een portret van een andere baar, dan zie je van zijn rabbi, nee, nee, dat is zo, dan heb je weer een portret van iemand anders, de rabbi die, die zijn <laughs> rabbi was, of die, wel de rabbi was van de eerste rabbi van zijn rabbi. Dus allemaal hangen ze aan ah. die... Of heb je dan, uh, bijvoorbeeld... Uh, hier was een Amerikaanse rabbijn... Bij wie ik ook okay, echt had gestudeerd. Dan heb je een grote tafel in de zitkamer. is dus allemaal waar de mensen komen natuurlijk. Moet je altijd laten zien. Maar dan staat een hele rijks van die foto's. Van deze, van de rabbi Soloveitchik. Van de rabbi die... Helemaal, helemaal rijks van die rabbis. Zo, so allemaal die... dus. De ene, van de ene die andere kwam. En de andere was een nakomen, was een, een volgeling van deze, et cetera. En dat is allemaal, dat is, is die voor hen, dat is wat zij dan eh, aanhangen. En weer komen in een andere huis, die heeft wel van een andere, andere baard geleerd. Dat is het anders. Zo hebben we dan allemaal zoveel van die, van die andere. Van die, en als je hebt dan van die Hasidim, dan die van de Amerikaanse rabbit, van die, die Lubavitcher. Zij ze dragen allemaal in, hun, in, hun, in, hun, in hun, hun, hun zak, van binnen waar het hart is, dan dragen ze de, de foto van hem. Nou, hij was een grote man, was een veel uh, charisma, had hij die Amerikaanse rabbi, de laatste. Ja, dus dan allemaal, ze zeggen, ah, machiach, machiach, en ze dansen rond, en met de foto, ik heb het alles meegemaakt, dat, id dat, dat, dat Joodse idiotisme. Hey, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik bedoel niet de, wat de schepper heeft aan het volk gegeven, terwijl het volk heeft ontvangen de Torah. De, sche, de schepper zelf heeft tête à gezien. Nou, wat hebben ze nu eh, met, met zo'n fotootje dan allemaal draaien, ze dan dansen ze rond, rond een tafel. Wat heeft het, uh, wat is dat? Wat is dat? Wat, wat, heeft, het, wat, wat heeft het te maken met, uh, ook in zwarte kleedijen, dat is net als wolfjes. Gewoon rondom de tafel. Ik zeg wat ik weet, ik zeg 100%. Het is zo so wat ik zeg, naar krachten is het wel zo. Maar van binnen zijn zij wolven. Wolven, echte wolven zijn van binnen. Terwijl natuurlijk niet van binnen diep in het hart van, van, van ieder van hen zit een schaap. Want van, van binnen ieder van hen zit Yeshua, de lam. Van elk, elk wat Israël zit, een lam zit. zit uh, de wens om te geven, maar die is onderontwikkeld. Deuiglijk? Onderontwikkeld omdat zij bleven binnen die vier stadia. Zij bleven hangen aan een rabbi die ook van vlees en bloed was. Deuiglijk? En ook van vier stadia. Tot Moshe, tot aan Moshe. Wat Al die al die, die, uh, die hun ge geestelijke leiders van plaatselijke allerlei verschillende plaatsen die dan veel lager zijn en, uh, dus, dus in plaats van te hangen alleen maar aan de ene rabbi die die, die uh, de Mashiach er is geen ander rabbi, nooit geweest geen ander moet een Jood echt waar Hebraïer mag niet iemand anders aanhangen geen rabbi mag men uh, Israël aanhangen. Geen profet, Alleen de Mashiach moet een mens aanhangen. Niet zeggen: like, ik, ik, uh, mijn leer is uh, Ari, of mijn leer is Shimon Bar Yochai, of mijn leer is Moshe. Tijdelijk kan je wel zeggen: ik voel mezelf nieuw van deze. Ik voel me nieuw van deze. Het zijn verschillende stadia waarmee de, de ene neemt een van de handel. Dat moet je dan meedoen. Maar alleen hangen aan de bron. De bron is de wens om te geven, dat is Yeshua. En dat is wat uh, wat je ziet, dat, dat hij zegt, dat zij zullen jou slaan. Zij zullen brengen jou naar de gerechtshoven, Zij zullen jou slaan met hun uh, Stokken in hun, in hun uh, gerechtshof. Heel, dus dat jij van binnen slaat op één mens. Dus daar altijd, ik zeg even het alleen in het beeld van algemene beeld, om gemakkelijker makkelijke, te laten voelen wat dit binnen, binnen jou is. Dus binnen jezelf zullen die steeds die krachten van het gemeenschapszin ja, of gemeenschappelijk het. Uh, ...terrein van velen, steeds uh, valt je aan, steeds als het ware brengt je voor, voor het gerecht, voor hun gerechten. Want elk heeft zijn eigen gerecht, elk heeft zijn eigen leider binnen jou zelf ook. En dan ze gaan jou verschuren, proberen jou uh, te slaan, gezelen van binnen omdat jij wil alleen jouw eigen weg bewandelen. De weg, die, alleen, die voor jou is, alleen voor jou is bepaald door de scheppingsgedachten, door jouw ziel, de, door de essentie van jouw uni, unieke ziel. En zij willen dat niet van binnen jou, zij willen ja, zij zeggen binnen de krachten van jou zeggen: Nee, je moet het niet doen. Je moet, het, jij moet uh, zijn. Uh, dit christelijk, dat, of christelijk, dat, of joods dat, of die, dat, of allerlei andere dingen. Heb ik hoeveel krachten een mens niet verstrooid aan al dat onzin? Dat die dan bijvoorbeeld een christen, kijk nou hoeveel hij uh, zitten. een christen, en dan gaat hij nog wel... Ik, ja, ik ben wel een goede christen, zegt hij. Maar, ik vind het wel, het boeddhisme vind ik wel belangrijk. Ja, zeggen ze bijvoorbeeld. En ze hangen, ik heb ook boeddhisten, ik doe ook boeddhistische... Uh, oefeningen, ja, ik hou ook, ik, ja, dus hoeveel heb je niet in Nederland? Als voorbeeld, ja, dat zij christenen zijn, goede christenen zijn, op zondag gaat je naar de kerk, maar dan doet je ook, leert je ook uh, Chinese leren, en dan neem je iets van Chinese, dus eclectisch, heet ja? het eclectisch, ja, dus eclectisch betekent dat men een beetje van hier neemt, een beetje van hier neemt, een beetje van hier neemt, net zoals die die heet het, die, waar ik lezing, de lezing had, weet het, Rozenkruis, Rosen, ja. is ook een eclectisch. Ze hebben iets van uh, Her, uh, het, Hermes, van Herm Hermes ontvangen, iets van de Kabbalahs. Ja, dat is ook een deel van hun beeld, hun, hun iets van Christendom, iets van, nog voor het Christendom hebben ze ook iets, weet je, van, dat, van allerlei, uh, dingen die dus het is allemaal een, een, een mengelmoes gemaakt, en daar hebben ze hun eigen heiligheid gemaakt kijk nou bijvoorbeeld wat brozenkruis is. als voorbeeld als je kijkt naar met een boekje, open het boekje van iets van hen bijvoorbeeld dan zie je wat ze hebben hun eigen, eigen he, uh, heiligdom opgebouwd en dan hun eigen leider die dan zij als heilig verklaren, die zit dan boven aan de top Nee, hebben ze zo'n hele, hele, hele, boom hebben ze dan als het ware, hele alle zalen opgebouwd naar hun eigen beeld. Zo hebben ze dat ook bij alle anderen, die hebben dat allemaal hun eigen, godjes, eigen uh, uh, subordinatie, zo van hoog naar beneden, zo allemaal opgebouwd. Moet je weten, geen mens op aarde is beter Geestelijk gezien dan de ander. Er is geen. Hoe zeg je. De subordinatie. Geestelijk zoals christenen. Dat hebben ze bedacht. Dat is bij hen als hoger. Dan heb je dan een priester. En dan heb je weer een andere. Dan heb je hoger iemand. En dan weer een, een. Hoe zeg je het. een, een Hogere rangen. Rangen. Hogere hoger, hoger, Hogere rangen. Tot, tot je komt. tot Huh. Eh? Tot dit komen, tot, weet je wat? Ik bedoel dan de, iemand die dan de, de hoge geestelijke basis van een dorp en dan weer van Utrecht en dan weer van Nederland, van geestelijk, hè, ja, hè? Van ha, ha? en dat soort dat soort allemaal dingen. Moet je weten dat dit allemaal menselijke bedenkselen zijn. Er is niemand wezen. Allemaal hier op aarde alleen maar broeders en zusters. En we hebben één een, een, uh, priester één papa, één ja, paus. En dat is Yeshua. Eén rabbi, dat is Yeshua. een guru, dat is Yeshua. Geen alles is alles Yeshua. David, alles is in Yeshua. En geen ander. Geen andere, er is geen andere leraar. Er is geen andere leraar geweest. Het is allemaal wat uh, uitvloeit van de wens om te geven, daar hebben de boeddhisten, hebben daar het de boodschap ontvangen, zinnebeeldig van Yeshua, en dat hebben ze in het boeddhisme van gemaakt. De anderen hebben dan iets anders uh, opgevangen, Indiërs bijvoorbeeld, hebben ook van Yeshua, ze weten dat niet eens, maar ze hebben van Yeshua, de krachten, zekere, in zekere, in zekere zin dat vallen van lichten van die invalshoek van de hoede lichten kwamen bij hen naar hen toe. Ze hebben dat ontvangen, de kracht vanaf Jeshua, alles ontvangen van Jeshua. Chinezen ontvangen van Yeshua. iedereen ontvangen van Yeshua de hele wereld ontvangen van Yeshua Maar ze hebben in Indiërs ontvangen dat zoals die Hare Krishna, wie dat daar ook mag zijn. Ook in, misschien een, een hoge een man die dan wel dat deze kracht van Yeshua had ontvangen op de manier zoals het, uh, hij kon dat met zijn kilim, kon hij dat op deze manier weerkaatsen dat licht van Yeshua. En daarvan heeft hij het, het, uh, dat uh, hindoe religie gemaakt, et Duidelijk, altijd iedereen van hem over de hele wereld is dus eigenlijk is er geen tegenstelling wat wij zien. Eigenlijk, wij zien dat er bestaat maar één religie. Het is geen religie, maar ook hier op aarde eigenlijk bestaat één religie. Alleen maar één. Alleen alle volkeren eigenlijk putten van de kracht van Jezus. En ze noemen dat alleen maar alles anders. Joden noemen dat dat, deze noemen dat dat... Maar alle nemen, alle ontvangen de kracht van Yeshua. En daarom is het geweldig. Daarom er is er absoluut geen onderscheid hier op aarde uh, naar religie. En het is nog... Uh, maar wat hij ons nu vertelt, dat al die krachten die van binnen de mens hem uh, gezelen, totdat de mens van binnen komt tot, tot het Ervaren dat alles wat al die krachten, al die religieën, al die wolven, al die gerechtshoven, dat zij allemaal putten van hetzelfde bron. Dat eigenlijk uiteindelijk dat de mens overwint, de mens moet overwinnen de wereld. De mens moet overwinnen alle religieën, de mens moet overwinnen al die. Uh, gerechtshoven dat is de boodschap wat Yeshua hen zegt tegen die twaalf want jullie zijn vrijgekomen door mij zijn jullie twaalf vrij, vrijgekomen jullie hebben, mijn, jullie hebben de vrede ontvangen en jullie vrede moet je doorgeven aan anderen en wij dus de mens moet zijn innerlijke uh, weg unieke weg volgen in plaats van al die verscheidenheid van de menselijke aanhangerij uh, uh, aan wat dan ook. En alleen dat brengt de mens uh, tot de schepper en brengt hem het eeuwige leven. En dat, alleen dat brengt de mens de shalom. De shalom van zijn vader, de vader van Jeshua. En dat is het doel van de schepper. Het is het doel van... Elke mens kan niet, geen mens kan ontkomen van, weet ik, van, uh, kan niet ontkomen van uh, deze weg te volgen om te komen uiteindelijk tot Shalom. En daarom zie je ook dat, dat zie je dan ook dat alle andere religies zijn eigenlijk niets anders dan alleen een nationale groepsvertolking van uh, het licht van Yeshua. Daarom moet je niet, ja, niet onder indruk te komen dat er zoveel religies zijn, en waarom de ene religie is niet anders, waarom is het, uh, uh, uh, boeddhisten zeggen nou uh, bijna dezelfde, dezelfde woorden, alleen een beetje anders, maar waarom zijn de boeddhisten anders, waarom zijn ze minder, of minder of dan wat Kabbalah zegt waarom zijn die andere zijn, zijn minder dan, absoluut, dan zie je dat niemand is minder, dan zie je dat het alleen maar bij hen is het op hun manier van het uh, ontvangen, hoe zij buddhisten of uh, hindoen of wat dan ook, hoe zij ontvangen het licht van Yeshua, en zij hebben hun namen gegeven, natuurlijk samengepaard gepa met allerlei Beelden van, uh, van die ze verbonden hadden dan de uh, lam met de wolvenbeelden. beelden, beelden, de uh, ideeën van de wolven die de mens om te ontvangen voor zichzelf is. Hadden ze verbonden met een beetje van het licht van het lam. En op deze manier, maar de Shoah leert ons om dat te kunnen verdragen binnen jezelf. Binnen jezelf verdragen al deze uh, vervolgingen. Hè? Ver, ja, vervolgingen die eigenlijk vinden plaats binnen de mens. En jij moet het overwinnen. Ja, ja. Ja.